Mevrouw Boomsma, mevrouw Boomsma. Ik kom met nieuwe verhaaltjes aan. Help jij even, Bert? Ja. Dat lastig. Nee hoor. Gebeurt er nou eigenlijk nog wat mee? is dus even een plan om ze uit te geven, maar dat zal nog wel even duren. Als jij even de getallen en de aantallen opgeeft, dan voel ik ze wel in. Protocol 481 tot en met 497. Dat is het werk van meneer Asjes.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 Uh, dag, Maarten. Dag, meneer Beerta.